Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMWB. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar staat voor de Moedijkbrug 6 kilometer de werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 5 over 3, 2 november 2014. Welkom bij deel 2 van Zandvoort op Zondag. Deel 1 hadden we Luc de Bruijn met zijn muziekkeuze. En over uh, de nieuwe album van Allerliefste, die heet Trois. En daar gaan we nu even een single van draaien. Die heet uh, Geen Idee. En oh ja, we hebben vandaag ook nog Luc Krom in de uitzending. En hij gaat je alles vertellen over, uh, over Rondje Dorp. Dus dat zometeen. Maar eerst, dus de nieuwe single van Allerliefste, die heet Geen Idee.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 day the not Hamel en Joe As Long as We're in Love. En daarvoor de nieuwe CD. of de nieuwe plaat van Liefste En die heet Geen Idee. Het is uh, 13 over 3. We gaan even naar het dorp overschakelen. Waar daar staat uh, Luc Krom van Lux Café, zeg ik altijd. Maar van, uh, van uh, Café 4 is hij. Want het is er uh, rondje dorp. De negende editie, Luc. Goedemiddag, Anders. Goedemiddag. En. Uh... Ja, sorry. Sorry, inderdaad de negende editie en uh, nou, we treffen het ontzettend met het weer. Ja, dat is in ieder geval uh, schitterend. Dat is ja. schitterend. Dus ben het niet geloofd dat over twee weken die Goedheiligman al je komt. Mm, precies, precies. Hey, in ieder geval mm, fantastisch. Um, uh, er doen een uh, groot aantal cafés mee. De negende editie dus. Bluis, Buddies, ja. Buitenspel, Chin Chin, Epic, vier, Harlequijn, het cafeetje Keur, Klikspaan, Laurel en Hardy, Waan van Zandvoort en de Yanks. En, um... alleen, alleen Bluis niet. Oh, die staat wel op mijn uh, uh, elf... lijstje. Ja, dat is een, waarschijnlijk een oud lijstje. Oh. Elf cafés inderdaad. Oké. Okay. Café 4, Chin Chin, Buddies en de rest die je opnoemde. Hé, hey, uh, Café 4 staat erom bekend dat er een, een fantastisch spel uh, te spelen is. Want ik kan me nog van een paar jaar geleden herinneren dat het taaldons was. Nou, ja, dat klopt, ja. Uh, Wat is er dit jaar? Dit jaar is bij Café 4 is het, uh, al, al, al onbekende. bekende... Uh, ja, elektriciteitsdraadspel. Oh. Met een met zo soort spiraal, weet je wel. Ja. En als je de spiraal aanraakt, dan ben je af, zal maar zeggen. Oké. En de andere spellen? De andere spellen, we hebben tot op heden we hebben een boksbal gehad. We hebben een uh, spel gehad, uh, 30 Seconds, bij Chin Chin. Dat was ook heel leuk, dat, dat ging over, uh, over vragen En dan moest je dus, uh, dus aan, aan je partner... Uh, proberen dat hij antwoord kon geven, maar je mocht niet bepaalde woorden in je mond nemen. Dus dat was op zich heel grappig. Mm -hmm. En het ging alleen met, met uh, zandvoortse antwoorden. Ja, die kan je natuurlijk niet verklappen, want misschien ja. waren ze de mensen mee die daar nog heen moeten. En bij Buitenspel was ook een soort quiz. Het ging ook over, uh, over zandvoortse feiten allemaal. Bij Harlekijn was het uh, Spijkerslaan in een houtblok. En we zijn nu bij de Yanks. En daar hebben we een hinkelbaan, zaklopen, hoepen en spijkerspoepen. Ach, daar ben je natuurlijk wel heel bedreven in Luc. Nou, ik moet nog, want ik sta oh. nu aan het helemaal. <laughs> <laughs> en ik kan niet, terwijl ik aan het zaklopen ben, ook nog gelijk met jou aan het Oké. Nee, dat gaat, daar gaat, daar gaat, daar gaat daar niet, dat gaat natuurlijk. Dus nee, het is uh, hartstikke leuk uh, georganiseerd. Wederom, wat mij uh, uh, opvalt en wat ik ook heel leuk vind, is dat er ook bij de, de meeste cafés... Ook wordt gezorgd voor de interne mens qua eten. Dus niet mm -hmm. alleen qua drinken. Zojuist bij de Harlekein hadden we heerlijke kippenpootjes, eitjes en broodjes. En dergelijke. Dus ook voor de inwendige mens. De maag wordt gezorgd. Dus niet alleen voor de drankjes. En dat is gewoon mooi om te zien. En iedereen is heel enthousiast als we binnenkomen. Mm. Ik heb dit jaar met Café 4 een vrij kleine groep. Okay. We zijn maar slecht met zes personen. Oh. Ik heb vijf, vijf dames mee. <laughs> maar dat is... Uh... Het blijft, het blijft net zo leuk, het blijft gewoon een happening, ieder jaar weer. Oké. Okay. Ja, helaas moest ik aan de andere kant hier staan, dus anders was dat ja. wel een ander verhaal geweest. Ik nee, hey. had je uitnodiging niet, uh, ja, je uitnodiging niet uh, ingestuurd naar de kop. Nee, klopt, klopt. <laughs> Hé, dus. Hey uh, Luc, het uh, gaat uh, de hele middag door. Um, ja. Ik zag gele t-shirts. Gele t-shirts, ja. ja. Dus, uh, uh, de, mening, de mening over deelte, hoe ze dat vonden, de geel, die zitten, de dames waren er niet heel erg vanzelf, oh. helemaal enthousiast over. Nee, want? Maar goed, het wordt keurig, ik heb keurig gedraaid, ja, geel is niet een kleur wat, wat, wat echt staat. Is maar dit goed. zo? Ja, dat zeggen ze. Maar oh, goed, okay. Maak, dat maakt helemaal niet uit, ze hebben er ontzettend naar een zin. En we hebben gewoon een hele gezellige middag. En dat lijkt me gewoon uh, doorgaan, we hebben nog uh, vijf, te gaan hierna. Oké. Okay. Dat zeggen ze ook goed. Uh, nee, nog vier te gaan hierna. En we maken er gewoon een hele gezellige middag van. Dat uh, de hele spelletjes zijn, zijn weer net als al afgelopen jaren gewoon, gewoon leuk. Goed om te horen. De ene, de was bij, bij, bij het wapen was er uh, een voetbalspel. Dan moest je een bal schoppen in een, in een, een of andere kast. Alleen die was <lacht> dat dat was, dat was Bij het oefenen was hij al stuk gegaan. Dus dat was een, dat was een beetje een kortstel. Oké. Hé Luc, super bedankt. Ja. Graag gedaan. En uh, veel plezier met uh, spijkerpoeken, uh, zaklopen en wat was de ander ook weer? Uh, Hinkelen. Hinkelen, oh ja, ja, ja. Hinkelen, ja, ja, ja. Komt helemaal goed anders. Goed zo. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Jij ja, bedankt. Hoi. En succes, oké. Okay. Doei, doei. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast.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 Dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het er moet. Over koetjes voetbal en dan loopt op praten. Nou dacht ik, sinds uit jou, ga hier genoeg. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Slapen, je, jou is een vaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak.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 we kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Dus bezoekers met uh, de nieuwe cool Collective. Opzij, opzij, opzij. Dat voor uh, Luc Krom in de uitzending over uh, rondje dorp. Het is uh, rust op uh, de Nederlandse eredivisievelden. Uh, er zijn uh, sowieso vandaag al een wedstrijd gespeeld. Dat is FC Utrecht tegen Vitesse. Vitesse kwam met 1-0 voor door Prepper in de 11e minuut. Gelijke minuut daarna Cum in de 12e minuut 1-1. En Boyemans maakte in de 69 e en de 76e minuut er 3-1 van. En die laatste was met een penalty. Gaan we vandaag ook kijken naar de go De Eagles tegen Heracles Almelo. Staat 1-0 in Deventer door een doelvat van Kolder in de 8e minuut. En uh, AZ tegen Excelsior staat uh, 1-2 voor uh, de Rotterdammers. Het werd uh, 0-1 door Aouacir. De 10 minuut gelijk door Gedelje in de 33e minuut. En Karami die maakte er 2-1 van in uh, Alkmaar in de 40e minuut. 0-0 nog in Tilburg. Willem 2 tegen sportclub Cambuur. En om kwart voor vijf wordt uh, nog gespeeld FC Groningen tegen NAC Bredaan. Dan gaan we kijken naar de hoofdklasse heren. Daar hebben we het over hockey. Daar staat het tussen Bloemendaal thuis tegen Tilburg 0-0. Amsterdam Den Bosch 3-0. Hurley tegen HGC 1-1. Kampong uh, Piroké 1-0. Oranje-zwart tegen Schaarweide uh, 1-0. En Rotterdam tegen Poes staat 2-0. Goed, tot zover even de tussenstanden op de velden. Wij gaan even een plaat draaien, een uh, klein beetje op allerliefste leer. Joe Dacin Latte-Indien, oftewel de Indian Summer, zoals we het nu beleven. Tu sais, tu sais je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique.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 The yeah. De Centrums Money Grabber en de Joe de Saint met Leté Indien. En uh, we gaan even kijken of het nog steeds Leté Indien is met het... Nou, vandaag uh, scheen de zon flink, maar uh, inmiddels zijn, uh, de, is de bewolking toe aan te uh, nemen door een uh, nadering van de storing. En dat is uh, verbonden aan de depressie. Ja, het blijft tijdens de daglichtperiode in ieder geval droog. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 15 en 17 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig in de polder. En krachtig, misschien zelfs hard aan zee. Dat is zelfs windkracht 7. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en gaat het geruime tijd buiig regenen. De zuid tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 11 Morgen overheerst de bewolking en na een overwegend droge ochtend gaat het in de middag weer geruime tijd regenen. De zuid- tot zuidwestenwind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur loopt op naar een graad of 14. Maandagavond in de nachten naar dinsdag is bewolkt en regenachtig. De wind waait stevig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Dinsdag is het ook bewolkt en uit de bewolking valt soms nog wat lichte regen of motregen. Het wordt uh, niet hoger dan 12 graden. Dat is ook de rest van de week zo. Can you You feel Met I Kissed the Girl en voor Shepherds met Geronimo. Middels 16,3 graden in Zandvoort. Het is 17,7 geweest, dus we zijn helaas door de wolken weer... Uh, is het wat kouder aan het worden? Mag ook wel. Het is 2 november vandaag, 8 minuten over half 4. En op CfM Zandvoort hoor je die fantastische zingel van King. Somewhere Only We Know. jaar terug in de tijd met de Jacksons. Met Show Me The Way To Go. En daarvoor uh, uh, horen wij Keen Somewhere Only We Know. Even wat sportnieuws. Joost Luiten heeft zijn optreden bij de BMW Masters in Shanghai... niet kunnen bekronen met een top 10 klassering. De 28-jarige Blijswijker uh, uh, ging zondag op de Lake Malaren Golf Club... rond in 72 slagen... En dat is precies het baangemiddelde. daardoor zakte hij Luiten vier plekken in het klassement en eindigde hij in de rangschikking als dertiende. Luiten was zaterdag nog met stip gestegen in het toernooi. Met een rondje van 64 klom hij toen van de 36e plek naar de negende. De Nederlander produceerde vandaag weliswaar vier birdies, maar moest op net zoveel holes een slag inleveren met een score van par als gevolg. Luiten kwam in totaal op uh, 277 slagen. Vijf meer dan de uiteindelijke winnaar Marcel Siem. De Duitser won het toernooi na het spelen van een extra hole. Uh, na vier ronden stond Siem gelijk met de Fransman Alexander Levy... en de Engelsman Ross Fischer. De beslissende hole had Siem aan een birdie genoeg voor de winst. De Duitser profiteerde optimaal van de slechte dag van Levy... Die na zaterdag riant aan de leiding ging, maar zondag een dramatisch rondje van 78 slagen produceerde. toernooi in Shanghai is de eerste uit de final series van de Europese Tour. Een serie van vier evenementen met ruim 23 miljoen euro aan prijzengeld. Dan gaan we even naar de Formule 1. Want Sauber heeft zijn eerste coureur voor 2015 vastgelegd. De Zwitserse renstal gaat in zee met de zweet Marcus Eriksen. Dat meldde Sauber gisteren. De 24-jarige Eriksen is bij Caterham bezig... aan zijn eerste seizoen in het Formule 1-circuit. Die noodlijdende renstal staat onder curatelen en ontbreekt dit week bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. We hebben Marcus leren kennen als een zeer gemotiveerd coureur. Hij heeft in zijn eerste seizoen niet makkelijk gehad, maar is kalm gebleven. En heeft zich vooral de laatste race sterk verbeterd... ligt de teambaas Monisha Kantenborn toe... Het team maakte binnenkort ook de tweede rijder bekend. Sauber rijdt dit jaar met de Duitser Adrian Sutil en de Mexicaan Esteban Gutierrez. En beide rijders die haalden nog geen punten. De Nederlander Guido van der Garde is reserve- en testrijder bij de Zwitsers. Dan nog wat meer familie 1 e nieuws. Want Nico Rosberg start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hoewel zijn teamgenoot en wk leider Lewis Hamilton... in de vrije trainingen steeds de snelste was... noteerde de Duitser van Mercedes... in de kwalificaties de snelste tijd op het circuit van Austin. Hamilton was met 0,376 seconden minder snel dan zijn rivaal... en moest vandaag genoeg nemen met de tweede startpositie. De derde startplek is voor de Vin Valtteri-Boltas. En Hamilton en Rosberg maken dit jaar uit... Wie de kampioen wordt in de koningslossen van nootensport. Met nog drie races voor de boeg heeft de Brit 17 punten voorsprong op de Duitser. Er zijn nog 100 punten te verdelen. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel start de race zondag vanuit de Pitstraat. Het is de straf voor het plaatsen van een nieuw motorblok in zijn Red Bull Bolide. De Duitser liet zich voor de vorm even zien in de kwalificaties... maar verdween al na de eerste sessie. Het is nog maar de vraag of Force India Lotus en Sauber aan het starten staan in oost Want Force India sluit een boycott uh, niet uit. Mogelijk doen andere teams die in geldnood zitten ook mee. Op dit moment is nog niets van tafel. Al is mogelijk, zei plaatsen van een teambaas Bob Fernley van Force India uh, gisteren tegen diverse media. De teambaas zullen beslissen welke acties zij willen ondernemen. De sportbazen van Lotus, Sauber en uit uiten vrijdag hun ongenoegen over de in hun ogen scheve verdeling van de honderden miljoenen euro's aan inkomsten in de familie 1. Het meeste geld gaat naar de topteams als Ferrari, Red Bull en Mercedes, terwijl de kleinere teams veel minder krijgen... en door de kosten verslindende technische investeringen in de koningsklasse nauwelijks levensvatbaar zijn. Kidrim en Marussia staan al onder curatele en ontbreken in Amerika. Goed, tot is over even het sportnieuws. We gaan even een, een leuke plaat draaien die uh, onlangs is uitgekomen. Een beetje Motown Soul. Hier bij CFM, maar dan in een nieuw jasje. Dus kort eens, Harding heet hij. Plaatje heet Keep on Shining. Rem Zand wordt voorbij komen en daarvoor Curtis Harding. Keep on Shining. Nog geen plaat voor het nieuws van 4 uur. Dat wordt Milo, IO Technology. She work girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. a nothing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you want to touch her, want to taste her. Have you lusting for her? Going crazy faces.